Met het NOS-journaal. Politieke partijen kijken met afschuw naar de gebeurtenissen in Gaza. maar blijven verdeeld over de oplossingen. Dat bleek tijdens een ingelast debat. waarvoor Tweede Kamerleden het recess hadden onderbroken. Veel oppositiepartijen willen dat het kabinet zich harder opstelt tegen Israël. door middel van maatregelen en sancties. Maar er is geen meerderheid voor. De missionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken kondigde vorige week al een inreisverbod aan voor twee Israëlische ministers en een beperking van de wapenexport. De in opspraak geraakte Amsterdamse sportschool Saints and Stars heeft schoonmakers 5000 euro per persoon geboden voor een verklaring dat ze altijd goed behandeld zijn, schrijft dat parool. Kort geleden schreef de grant dat Filipijnse en Indonesische schoonmakers werden uitgebuit... Zo moesten ze lange werkdagen maken van soms wel 17 uur. Ook verbleven een aantal van hen in een villa van de eigenaar van de sportschool... waar ze met vier mensen in één bed moesten slapen, soms met onbekenden. De schoonmakers eisen via de rechter een schadevergoeding... van 60.000 euro per persoon vanwege uitbuiting. Een man uit België moet van de rechtbank in Middelburg tien jaar de cel in... voor het doodsteken van zijn stiefvader. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging... De man was alcoholist en stak in januari zijn stiefvader dood... terwijl ze reden op de rondweg van Soebe-Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. Hij werd veroordeeld voor doodslag. Volgens de rechter kan de man niet veroordeeld worden vermoord... omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij had door zijn verslaving een halve fles cognac op toen hij zijn stiefvader aanviel. En een Turkse supporter die gisteravond Feyenoord-supporters haalde met een zware paal is opgepakt. Het gebeurde na de wedstrijd van Feyenoord tegen de Turkse club Vanabatje. In totaal werden rond de wedstrijd elf mensen aangehouden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, lokaal wat regen. Morgenochtend lokaal wat zon. Smiddags overal zon. Dan wordt het 20 tot 27 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Klassieke opener, moet ik zeggen. Want uh, dit was vijf jaar geleden toch best een. Uh, voor mij eigenlijk, best een zomersong, eerlijk gezegd. En dat was het uh, moment dat het land op slot uh, ging. Maar de zomer was toch aangenaam. Op een, een of andere manier uh, konden we het toch nog uh, ergens een beetje. Op anderhalve meter afstand van uh, de zomer genieten. En dat associeer ik toch een klein beetje met, uh, met dit nummer. Hoewel het een zeer serieuze lading heeft, uh, vrienden. The Arters hoorde je aan het begin van dit, deze alternatieve film... of 7 augustus, met Something with Oceans. Ja, het is 7 augustus. Het is gewoon weer een reguliere uitzending. Um, die hadden we vorige week min of meer met een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Eigenlijk ook, hoewel we daar nog studiogasten nu helemaal niks. Alleen wat uh, telefonische interviews, waarvan één is opgenomen... en één ook live gaat plaatsvinden. Uh, wie gaat er dan live praten? Dat is Alex Nieuwland, want uh, Nieuwland is uh, bezig met uh, nieuw materiaal. Dat uh, heeft hij deze week uitgebracht, of vorige week zelfs al. En uh, dan hebben we ook nog een reden om Alex even aan de tand te voelen. Want wat is dat toch met Nieuwels? Want uh, die vormt hij samen met Elzer van der Greft. En dat is ook meteen uh, waar we hem ook meteen bij zijn kladden grijpen. Want ja, uh, daar moeten we natuurlijk ook even het naadje van de kousen weten. Dus dat is één... Komt allemaal in de tweede uur voorbij. en In het de derde uur uh, zit ook nog een interview met Sarah Devika Matthews van Reverie. Want gisteren is daar een, een nieuwe single bijgekomen van deze drietallige dames uit Amsterdam. En die single die heet Dark Eyes. En dat is de reden waarom we Sarah Devika in de uitzending hebben. Dus dat uh, is allemaal uh, straks. Maar om een beetje uh, toch uh, dat up tempo gevoel toch een beetje uh, te houden gaan we weer naar Volendam. Maar nou is een keer niet spooky song van Lorem Ifsen, Want ze hebben afgelopen week ergens opgetreden op de Schelling. En dan weet ik wel waar. Dat is de Groene Weide geweest. Uh, er schijnt ook een een of andere programmeur die een radioprogramma doet. Samen met Johannes de Vries en Niels Kwakman. Hij programmeert niet nadrukkelijk zelf. Uh, maar hij helpt een beetje met de programmering al daar. En dat is Jansen. Dat vind ik wel leuk. En die, uh, het zal wel ongetwijfeld, denk ik, wel een beetje uit zijn koker zeggen komen. Hier is Laura Ibsen. Here comes the down the Een Volledams uh, viertal bestaande uit Peter Steur, uh, Tim de Boer, William Mooier en Michelle Tuip. Uh, dit uh, viertal is wat van langer geleden en bestaat uit Wouter Tol, Koen Klusien, Joey Karregat en de heer PJ M. Bond. En dan heb ik het over Dandelion, uh, een band die nog wel bestaat, maar uh, heeft een beetje een slapend bestaan. En dat heeft, uh, omdat heeft te maken dat elk bandlid een beetje, uh, ja, een, beetje een eigen weg is uh, ingeslagen. Maar uh, dat neemt niet weg dat uh, toch er toch af en toe nog wel eens een soort, uh, ja, een soort reunieoptreden ergens uh, wel eens plaats kan vinden. Zomaar ergens aan de dijk in Volendam. Dus dat uh, is van alweer een hele lange tijd gereden. Uh, dit is volgens mij een van de eerste EP's die ze hebben uitgebracht. Uh, de de debuut-EP in 2014 met de All Year Round. En dat is het nummer wat je ook hoort. Toegekomen aan het eerste nieuwe nummer wat we mogen draaien vanavond. En dat is uh, dit Nederlandstalige nummer van Annabel En het nummer heet Schrijf het in de lucht.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 I'm Somewhere after dark Friends and I were smoking reefers in the park Just at the heart of a fun, Silver buttons came and said You got to learn Cause the cops are afraid of a rock and roll The cops are afraid of rock and roll The cops are afraid of rock and roll I said, it, hey, buddy, that ain't fair Sorry that we ain't no billionaires He said, frankly, I don't care Call me a math once more In the cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are right. afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. They're more used to taking somebody's. Komt uit Groningen en hij heeft de niet zo lang geleden Jespers Privilege uitgebracht. Deze martherens. En dit is een single van dat album Cops Are Afraid of Rock'n'Roll. Daarvoor hoorde je trouwens de nieuwe single van Annabel. Die komt morgen uit. En dat nummer dat heet Schrijf het in de lucht. Nu even een blok met. Wat is het eigenlijk? Country Americana? Noem het maar op. En dat begint met Melanie Ryan en Buckle Down. play this world it doesn't wait afraid of losing the We sing loving songs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 Best in every stranger that I meet And that's enough for me When I call Er zelfs vier en eigenlijk is dit een beetje de vreemde eend in het bijt. Want uh, die anderen waren een beetje country-americana gerelateerd. Uh, maar deze die viel een beetje wat dat betreft een beetje uit de toon. Deze van One Clueless Friend, want uh, ze hebben zich weer van zich laten horen. En dat was wel een aantal nummers die ze op de plank hadden liggen. Maar ze hadden toen uh, het afgelopen jaar, dit jaar dus, besloten om het dan maar uit te brengen. State of Being heet het album en uh, ja, uh, ze waren best wel blij dat Alternative FM een van de weinigen was uh, die een uh, review had gegeven over dat album. Uh, daar staat ook uh, bijvoorbeeld dit nummer, Take a deep breath, maar het uh, bewijst het maar uh, toch eens en te meer dat die Dick Wakman gewoon prima songs weet te schrijven. Dus uh, ook dit album gaat uh, bij mij op mijn persoonlijke lijst uh, best wel hoge ogen gooien, denk ik zo. Uh, daarvoor had je nog drie singles uh, gehoord. Dat waren Melanie Ryan met Buckle Down. Uh, daar heeft ze wat over verteld in onze uitzending. Dat is vorige maand uh, het geval geweest. Dean Presley met uh, een nieuwe single. Die heeft die vorige week uitgebracht. Not So Strong. En Dolce Berringer heeft dat twee weken daarvoor weer gedaan... met Forbidden Fruit. Niet Forbidden Fruit, uh, Lucky. Forbidden Fruit is namelijk de titel van de volgende song. Dus even mensen, opletten. Dots Berger heeft dus de single Lucky uitgebracht. Dat ik geen boze mails of brieven, wat dan ook krijg. Nee, nee, nee, nee. Het uh, gaat om uh, de titel bij de volgende single. Ik zit nog wel eens te luistervinken bij een ander radioprogramma. Ergens in het land, zit in de buurt uh, van, uh, van Gouda. Uh, de, die kant uit, Gouda, Leida of naar de Rijnwoorden is de plaats. En dat wordt gedaan door collega Maarten Verduin. Zeer gewaardeerde collega voor mij dan, want hij weet de menselijke verhalen altijd heel goed naar boven te halen. Maar hij kan dat natuurlijk niet alleen zonder een batterij van mensen om dat programma mogelijk te maken. En Plain Talk was namelijk een van de gasten die daar geweest was. Dus denk ik ook alweer twee weken terug. Maar eh, ik was best wel gecharmeerd van dit tweetal. Eh, ze schijnen ook een beetje uit het oosten van het land te komen, deels. En Forbidden Fruit is uh, de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Hier is Plain Talk. Hey, it's okay. you think is solid gold, they call him vice, they call him grand, but it's just a child with a scepter in his hand, and the earsmen bow, the goblins kneel, they kiss his boots and spin the wheel. Well, they pick our pockets behind the bar. Oh, and it's fine. And it's grand. Making great again. The things we don't understand. Oh, keep your head down. Bite your tongue. Oh, once we are dead and gone. Liberation. their rules in the back backroom hey but our songs won't kneel and our En zo ook gebeurt het dat uh, ook uh, deze Maarten Vertuin... een uh, behoorlijke rol van betekenis speelt in dit uh, programma van, uh, van mij dan. Uh, en dat heeft ook uh, te maken met dit. Want dit is ook via hem onder meer bij mij terechtgekomen. De Mad King. En dat is van de Sirendiep. En achter Sirendiep schuilt Prabhat Yakara, Als ik het uh, wel heb. Dus Prabhat Yakara. En deze man uh, is werkzaam in uh, het UMC van Amsterdam, daar is hij arts en daar heeft hij een behoorlijke beste baan aan. Maar dit heeft hij, uh, doet hij ernaast, hij kan dus ook uh, songs schrijven en dit is een prikkelende single die een fictief verhaal vertelt over een charismatische leider die een machtige en welvarende natie ervan overtuigt dat alleen hij hun problemen kan oplossen. Nou, dan denk ik uh, iets uh, met een duk. En uh, die voornaam van die man, uh, die weten we dan ook wel. Het, het nummer gaat over ongecontroleerde macht, egoïsme, hebzucht... en wereldwijde gevolgen die het kan hebben. Nou, dus, uh, het ligt er wel daar met Dirk uh, bovenop. Uh, daarvoor hoorde je Plain Talk. Dat uh, was ook in hetzelfde uh programma bij diezelfde Maarten Verduin... Uh, van een uh, twee weken terug, als ik het wel had. En daar uh, werd volgens mij niet dit nummer gespeeld. En als het zo is, dan is het dan een akoestische versie... Maar hier heb je dus de studioversie gehoord. Dan iemand die wel uh, regelmatig uh, te horen is geweest... en vooral in de tijd dat net een beetje de pandemie op uh, de terugtocht uh, uh, was. Nana M. Roos. En zij heeft ook een uh, single uitgebracht. Uh, Tegenwoordig is ze uh, wat meer werkzaam vanuit uh, het Verenigd Koninkrijk. En daar heeft ze dus ook een nieuwe single uh, afgeleverd. En dat is Life After You. December and it's been one hell of a year Friends they'll come and they'll go for the first time I think I can face it alone Life after you after Te betalen. De wereld heeft mijn feest klaar. Het is een verbazing bij het lot waar men mij mistoorde. Een verbazing bij het slot van wanneer het bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gaflij, geen gestroop meer, geen gevrij, Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mijn feest geklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer geven en beleven. Kortom, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos voor mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. groot krakeel. Ik ben ontstegen aan het maffeldeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer te achterhalen. Ook in het Nederlands taal kan hij dat uh, heel goed. Jacob werd met Zonder Bagage. Daarvoor wordt hij uit hem Roos met Live After You. We gaan weer verder met muziek. Weer uit dit plaatsje zandwoord. Namelijk Bodine Monet en Regulus Car.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 Heel wat reden om als muzikant in actie te komen. En uh, dat deed Ruud Hauweling uh, tien jaar geleden toen Jessica Fieri uh, het water in ging En zij was uh, onderdeel van een Duitse gastgezin. En wilde gewoon uh, de zee in tot uh, twee keer toe. Een beetje tot uh, de knieën in het water. En bij de derde keer, toen ging het echt mis. Want daar uh, we, ja, kwam ze in een mui terecht. En dat is uh, heel tragisch. Afgelopen een paar dagen later werd het uh, lichaam van Jessica gevonden. Uh, afgelopen week was het uh, precies tien jaar geleden dat dit, uh, deze tragedie plaatsvond. Uh, Ruud vond het toen nodig om een uh, nummer erover uh, te schrijven. En hij is uh, ook naar Duitsland geweest. In deze dagen uh, is dat gebeurd. Uh, op uitnodiging van uh, onder meer uh, de mensen die nabij die familie staan. En uh, ja, daar is ook uh, Jessica herdacht. En wij doen dat ook door bijvoorbeeld dit nummer gewoon weer te draaien... en wijzen op de gevaren. Die zee, dat is niet een zwembad, zou David Molenburg uh, zeggen. Maar het is gewoon uh, ja, een gewoon bak water waar van allerlei dingen kunnen gebeuren. En uh, er wordt uh, behoorlijk veel uh, ja, aandacht besteed, denk ik... om dit soort dingen een beetje te kunnen voorkomen... Want uh, Muien, daar moet je uh, mee om kunnen gaan. En uh, laat je goed voorlichten als je hier op een zomerse dag... en het zit toch wel weer aan te komen uh, hier in Zandvoort... en je wilt de zee instappen. Uh, dus dat zijn de wijze lessen. Nightfalls on the town was dat van Ruud Haveling daarvoor. Hoorde je ook iemand hier in Zandvoort woonachtig. Beter gezegd, ze woont hier ook. Bodien Monet en Car En zij gaat meedoen aan de popronde van dit jaar. En uh, er zijn heel veel... Uh, van de popronde waarin zij te zien zal zijn. Dit ga je horen tot aan het eind van dit uur. En dat is Arjon met haar laatst verschenen single, Undress Me. I try to translate all you say. Try to make sense of what I feel. Try to figure out if this is all pain. Of if this is something new. I I try to decode all my thoughts, I try to read your mind and face, are my feelings okay to feel, or do I exaggerate, or oh, please say less, cause I'm push and pull don't want to throw this spark away but these moves i can do